Premier Rutte zei bij RTL 7 dat hij blij is met de reactie van Bleker. Belangrijk is dat als zo'n uitspraak uit de bocht vliegt. en hier is een uitspraak de bocht uitgevlogen. dan vind ik het ook chic als er iemand zegt. Uh, with hindsight is het een onverstandige uitspraak. had ik zo niet moeten doen. en dat hij het ook recht En er is contact geweest uh, tussen staatssecretaris Bleker. en uh, fractievoorzitter Geert Wilders van de PVV. en dat is goed uitgesproken. en zo hoort het ook in een campagne. De Libische leider Gaddafi verliest zijn greep op het land steeds meer. In de stad Misrata, op 200 kilometer van Tripoli, zijn gevechten aan de gang... melden persbureaus Reuters en nieuwszender Al Jazeera. Aanhangers van Gaddafi zouden betogers hebben aangevallen... en ook is er sprake van enkele doden en gewonden. Gewapende tegenstanders zouden in steden dicht in de buurt van de hoofdstad Tripoli... de macht hebben gegrepen. Het leger is intussen met veel manschappen naar de stad Al-Zawiyah getrokken, melden ooggetuigen. Het is niet duidelijk wat ze van plan zijn. Volgens een lokale tv-zender houdt Gaddafi straks een toespraak. Tegenstanders hebben opgeroepen tot een massaal protest in Tripoli. Via sms'jes worden inwoners gevraagd morgen na het middaggebed de straat op te gaan. En dat meldt nieuwszender Al Jazeera. Oprichter Assange van Wikileaks mag worden uitgeleverd aan Zweden. Assange gaat tegen het besluit in beroep. Hij wordt beschuldigd van aanranding en verkrachting van twee vrouwen in Zweden. Assange heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken. De rechter in Londen bepaalt de, dat het uitleveringsverzoek van Zweden... aan de eisen voldoet. De advocaten van Assange zijn bang dat Zweden hem zou uitleveren aan de VS. En daar zou hem een straf boven het hoofd hangen... voor het lekken van Amtsgeheimen, zegt correspondent Hiki Jippes. Assange zelf zegt dat hij de kans loopt als hij naar Amerika uitgeleverd te worden, dat hij dan in Guantanamo terechtkomt... of mogelijk um, dat de doodstraf uh, hem bedreigt. Daarvan zeggen juristen dat dat uh, niet waar is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 Eurocross heeft familieleden van Nederlanders de afgelopen uren zelf benaderd... met de vraag of ze iets uit Nieuw-Zeeland hebben gehoord. Sommige reizigers hadden alleen bij hun familie gemeld dat ze ongedeerd zijn. En daardoor is de lijst met Nederlanders die in het gebied rond Christchurch... nog worden vermist, flink korter geworden. Het weer bewolkt en hier en daar mistig. Temperatuur 3 graden in Groningen en 8 in Zeeland. Morgen opnieuw bewolkt en zacht, met een kleine kans op regen. Het wordt dan gemiddeld 9 graden. Zaterdag valt er meer regen, maar zondag is het droog. ANWB verkeersinformatie: files op de A2 van Amsterdam naar Den Bos. Er staat 2 kilometer tussen Maarsen en Knooppunt Oude Rijn. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum, 3 kilometer. En op de A44, vanaf Amsterdam naar Den Haag, staat 2 kilometer bij Wassenaar. Er staat een kraanwagen met pech. Er is één rijstrook dicht.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 EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Groeteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. De dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. En dan, ho, ho, ho, wat een prachtige zeg. Jessica Vislop. Zij bepaalt de eindstand op 6-0 voor de vrouwen van AZ. En AZ wordt voor de derde keer op rij landskampioen van Nederland. Johan ja, Derksen, was jij uh, deze, bij deze wedstrijd vorig jaar? Daar was ik niet bij, nee. Nee. En mag ik nee, ik hou van voetbal. Ja? En dus? Ja, met alle respect voor de dames, maar het heeft in Nederland nog geen enkel niveau. Nee, goed. Nou, daar gaan we zo meteen met jou over praten. Want gisteren kondigde AZ en Willem II aan te stoppen met vrouwenvoetbal. En daar uh, gaan we het over hebben. Bij iedereen heeft ze wel in huis. Vitaminepillen. De Consumentenbond begint er vandaag een actie tegen. Want vitaminepillen slikken is zinloos, zegt de bond. Sandra de Jong van de Consumentenbond, goedemiddag. Mevrouw de Jong, kunt u mij verstaan? Ja, ik kan het verstaan. Goedemiddag. Hoeveel potjes heeft u zelf in huis staan met vitaminepillen? Uh, ik heb geen eentje in huis staan. En uw huisgenoten? Dat kan ik echt. Uh, ook niet. Ik kan even heel goed nadenken. Ik geloof dat ooit een potje ginseng is binnengekomen. Maar dat is ook het enige potje wat in het kastje heeft gestaan. Tiener moeders, wietverslaafden en jongeren met een crimineel verleden. Ze zitten allemaal in de klas bij Nella Blokker. Lerares op een Amsterdamse mbo-school. Over haar ervaringen als beginnende docent op die school schreef ze een boek. Welkom. Dankjewel. Hebben de, de leerlingen uw boek gelezen? Nee, de leerlingen hebben het boek niet gelezen. En de leerlingen die in het boek voorkomen hebben allemaal uh, fictieve namen. Uh, ze bestaan wel, maar uh, het boek uh, uh, wil ik... Uh, nou, in ieder geval... Uh, het zal misschien wel uitkomen dat ze het boek gaan lezen... maar ik heb er nog geen bekendheid aan gegeven. Gewoon ze geheim gehouden? Ja. Oh, knap. Ja, ja. ja, ik weet niet of het nog uh, geheim blijft. Want, nee, je bent nu op de radio. Op de radio. Op de radio ja. ja. Ja. ADHD, dyslexie, autisme, ADD. Het lijkt soms wel alsof er met bijna ieder kind iets aan de hand is. Het kabinet vindt het ook dat er te veel schoolkinderen een etiket krijgen. En daarom bezuinigt het op passend speciaal onderwijs. We gaan het erover hebben met opvoedcoach Nienke Dijkstra. Goedemiddag, hartelijk Goedemiddag. welkom. Als jij nu jong was geweest, voor welk etiket zou jij dan het meest in aanmerking zijn gekomen, denk je? Ik denk dat ik richting de ADHD was gegaan. Als ik achteraf uh, naar mezelf kijk. En ben je dan blij dat je nu pas... Uh, uh, dat je nu niet op school zit, bedoel uh, ik? Uh, ik denk dat het uiteindelijk ook niet door zou zijn gegaan. Maar ik denk dat er wel even naar gekeken was <laughs> <Ja>. bij mij. <laughs> Beginnend ADHD bij jou. Onze dichter bij de dag is vandaag Alexis de Rode. Aan het eind van dit uur horen wij zijn gedicht. Heeft u een vraag aan een van onze gasten of wilt u reageren? Ga dan naar onze website, Dit is nu. Mailen kan naar ditistedag@eo.nl En meediscusseren kan ook via Twitter. En gebruik dan in uw tweet de Hashtag DIDD. Ja, we gaan het hebben over vitaminepillen. Ik wil eigenlijk wel eens even weten wie hier aan tafel ze wel eens slikt. Meneer ze slikt u wel eens een vitaminepil? Ik slik er al mijn vitaminepilletjes, ja. En welke zijn het? Die laat speciaal uit Amerika komen. Ze zijn peperduur. En ben je in Amerika, dan, uh, dan neem je hele grote potten mee. Want daar zijn ze maar de helft van de prijs. En als het niet helpt, dan maak ik mezelf toch wijs dat ik heel goed bezig ben. Oh, okay. Dus die mevrouw van de consumentenbond, die moet mij op 62e gewoon mijn gang laten gaan. Okay. <laughs> Dijkstra, slik jij pillen? Uh, vitaminepillen bedoel ik dan? Nee, ik niet, maar mijn echtgenoot wel. En ik heb ook een soort verhaal waaruit blijkt dat het geholpen heeft. Oké, okay, nou dat mag je nog heel even bewaren dan. Okay. Nee. Nella Blokker, slik jij vitaminepillen? Uh, ik slik ze in de winter. Uh, als de R in de maand is, dan zal ik een potje HEMA multivitamine legen. Ah, Oké, okay. nou dat is toch een aardig gebruik hier, Sandra de Jong van die vitaminepillen. Maar jullie vinden dat maar dat, dat eens dat moet stoppen? Nou, niet zozeer dat ik moet stoppen. Als meneer Derk zich prettig voelt bij zijn vitaminepillen... dan moet hij er vooral ook uh, blijven innemen. Waar we, wij alleen zeggen, is bijvoorbeeld bij vitamine C... is aangetoond dat uh, het weerstand niet verhoogt zoals wel op de potje staat. En mensen die dat geloven willen we toch verdelen... joh, het is niet zo. Met de dagelijkse hoeveelheid voedsel... en hoef je nog ineens zozeer extra uh, groente of fruit in te nemen... komen die vitamine C ook wel binnen. Deze plas je dus gewoon weer uit. Ja, er staat hier, we hebben hier een potje vitamine C. Thijs laat het nu nog even horen als mijn charmante assistent. Op dat ja. potje staat vitamine C is een belangrijke antioxidant voor het lichaam en ondersteunt het afweersysteem. Deze tabletten zijn een prima aanvulling bij vermoeidheid, eenzijdige voeding en voor rokers. Is dat niet waar? Nou kijk, vitamine C heb je natuurlijk nodig. Dat, dat, dat zeggen we ook helemaal niet. Het gaat om de aanvulling van inderdaad de pillen. Um, de enige groep die echt duidelijk is dat ze die binnen moeten krijgen, zijn topsporters. Een bepaalde doos vitamine C kan dan helpen, bijvoorbeeld na langdurige uh, zware inspanning. Maar wat ervan gemaakt wordt, is dat vitamine C helpt bij vermoeidheid. Hmm. Ja, bij deze topsporters wel, maar gewoon niet eh, in voor algemeen. mensen die niet. Nee, kijk, als, uh, het niet voor, als je geen topsporter bent of als dokteren niet voorschrijven, want dat is natuurlijk ook wel een belangrijke altijd, dan heb je het niet nodig. Nou, u zegt dus eigenlijk die gezondheidsclaims. Die niet. Is het dan ook schadelijk om die dingen te slikken? Uh, hele grote hoeveelheden. Dus uh, overdosen zou kunnen. Maar dat laat ik meer aan de medici over. In deze. Bij ons gaat het over mensen die regulier het innemen. Dus op jaarbasis veel geld uh, aan uitgeven. Dat die weten dat het echt niet de weerstand verhoogt. Maar er zijn, dus ook, er zijn dus ook doktoren, doktoren die het voorschrijven, zegt u? Dat is dus mogelijk, dat bij bepaalde aandoeningen op een eerste hulp... bijvoorbeeld men zegt dat dat daar behoefte aan zou zijn. Maar ja. dan, dan zitten toch ook uh, zin, zinnige stoffen in, in dit spul? Want anders zou de uh, dokter het niet uh, voorschrijven, mag uh, ik hopen. Nee, ik weet in welke situatie het is. Uh, we zijn opgewezen ook door Antonius. Maar ik, dat ligt echt bij de medici zelf. Het is meer gewoon voor de gezonde reglement heb je deze niet extra nodig. Nee. En u begint dus vandaag een actie tegen de HEMA, Albert Heijn en het Kruidvat. Waarom juist deze drie? Nou, we noemen deze drie als voorbeelden omdat het een warenhuis, een supermarkt en een drogisterij betreft. We zeggen ook in ons bericht dat natuurlijk de hele branche eh, aangaat in deze. Dat we vinden dat die gewoon het voortouw moeten nemen om te zorgen dat claims die misleidend kunnen zijn van de verpakking afgaan. Ja, maar deze mensen verkopen die spullen. Uh, dat is dan toch niet hun verantwoordelijkheid wat er op die verpakking staat? Uh, er staat ook hun logo op de verpakking. Die zetten ze er ook uh, natuurlijk zelf op. Dus men kiest ervoor om deze claim daarop te zetten. Maar is het jokken? Het is jok als je zegt dat het weerstand verhoogt. Dat heeft de EFSA, de Europese Voedingsautoriteit... heeft het ook eh, afgelopen oktober eh, gezegd. Um, dus dat gaat de Europese Unie hopelijk op den duur overnemen in wetgeving. En wat de fabrikanten zeggen is... wij wachten tot die wetgeving ja. ook daadwerkelijk uitgerold maar is. Maar stel, nou dat, ik heel dan ongezond, stel nou dat ik heel ongezond leef. Dan, dan klopt het toch, de tekst? Dat, dan helpt het namelijk wel mijn weerstand te verhogen waarschijnlijk. Nou, het het verhoogt je weerstand dan nog steeds als je heel ongezond leeft. Want natuurlijk, vitamine C is niet de enige vitamine die je dan nodig hebt. Nee, maar op dat je punt wordt mijn weerstand dan kijken. verhoogd. En met alleen een vitamine toevoeging kom je daar waarschijnlijk echt niet. Nee. Zullen we eens even de branchevereniging voor producenten van voedingssupplementen erbij halen. Dat is uh, mevrouw Saskia Geurts. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent directeur van de branchevereniging. Wat, wat vindt u van de actie van de Consumentenbond? Wij begrijpen de actie niet en we vinden de actie misplaatst. Um, voor vitamine C heeft de EFSA, waar mevrouw de jong, het over heeft, juist een positieve uh, opinie afgegeven... De uh, weerstandverhogende effecten van vitamine C zijn heel goed onderbouwd. En uh, bij sporters uh, zijn er ook hoge hoeveelheden nodig uh, om dat te kunnen bereiken. Uh, daarnaast vinden wij de oproep van de Consumentenbond... Uh, om uh, alle uh, claims waarvoor de EFSA een negatieve opinie heeft afgegeven... van de verpakking te halen uh, ontzettend prematuur. Dat zijn opinies die... Uh, die afgegeven zijn voor de commissie, waar nog allerlei oordelen over geveld moeten worden. En die EFSA, even voor de alle duidelijkheid: dat is de Europese Voedselautoriteit. Die, die onderzoekt de claims van, van, van allerlei voedsel, maar ook van deze, van deze vitaminepillen. Dat, klopt, dat ja. klopt. Maar als ik u dan goed begrijp, mevrouw de Jong, eh, komt u tot een andere conclusie dan mevrouw Geurts? Nou, kijk, de EFSA heeft namelijk ook iets anders gezegd. Die heeft bepaald dat vitamine C nodig is voor het normaal functioneren van het immuunsysteem. En dat geldt voor heel veel vitamines. Ja. En dus, maar dan concludeert u daar vervolgens uit, dan moeten we die pillen niet slikken. En mevrouw Geurt nee, hebt... zegt van, nou, uh, dat moeten we eerst nog verder onderzoeken. Nee, je hebt de toevoeging daarop niet nodig. Vitamine C komt tevens ook op een hele normale manier binnen. Ook in je pizza, ook in je frisdrank. Dus de, het extra slikken van medicijn of extra slikken van vitaminepillen op C. Zeggen van, dat is niet nodig. Het, althans, het verhoogt niet extra de weerstand. Nee, mevrouw Geurt, zou u dan die toevoeging op die potjes er niet gewoon af moeten halen? Die claim? Uh, wij denken dat uh, supplementen voor een grote groepen wel nuttig is. Uh, als je kijkt naar de Nederlandse voedselconsumptiepeiling, dan is dat echt schokkend hoe weinig mensen de aanbevolen hoeveelheden van twee stuks fruit en twee ons groente halen. En natuurlijk is voeding onze basis, maar het is zo dat grote groepen baat hebben bij een aanvulling op die voeding. Omdat ze niet voldoende binnenkrijgen in hun ja, normale dat voeding. Is, dat is maar 2% die voldoet aan die aanbevolen hoeveelheid van twee ja. stuks fruit en twee stuks groente. En in deze situatie zeggen wij, een grote groep, voor een grote groep is extra supplementen en extra vitamine C wel nuttig. En u zegt dan dat is een vervanging van eigenlijk de gezonde voeding die mensen nodig hebben? Een aanvulling op de voeding. En De voeding moet de basis zijn. Maar een supplement kan een hele goede aanvulling zijn. Ja, mevrouw de Jong, die aanvulling, daar is toch niks mis mee? Als je, je daar goed bij voelt en je denkt van dat je daarmee je dagelijks zoveelheid aanvult, dan is er geen reden om het te laten. Nee, maar, maar dat is onzin: als je daar goed nee, bij voelt en als je ja, denkt. nee, maar, dat, dat... Nee, maar, dat, nee, maar dat, nee, wat meneer Derks net zegt. Meneer Derks zegt van ik voel me goed bij Mevrouw De Jong moet dat vooral niet bij me weghalen, heeft meneer Derks ook helemaal gelijk in. Maar als wetenschappelijk bewezen is dat het geen extra weerstand uh, meeneemt, dat moeten mensen dat wel weten. Maar dan, dan is het, toch? Dan is het uitgeplast geld, ja. ja uitgeplast maar... geld, kan ook, ja. Johan Derks, het is uitgeplast geld. <lacht> Jawel, maar ik heb natuurlijk een beetje een slecht geweten... want ik ben een sigarenroker... Oh. en ik doe het een beetje als tegengif tegen al die nicotine. Maar dat helpt niet, zegt mevrouw de Jong. <lacht> nee, nee, maar laat mij nou mezelf wat wijsmaken... dan slaap ik daar wat beter op. Ja, je moet toch wat. Uh, mevrouw Geurts, u zei ook... wat ik uh, niet prettig vind, is dat... Uh, het, dat ik vind het mis, prematuur... Om nu te zeggen dat wij deze dingen niet meer op die potjes mogen zetten. Een premature actie van de Consumentenbond. Legt u dat eens even uit. Nou, de Europese Commissie heeft een, uh, een wet opgesteld uh, voor gezondheidsreclame. En daarvoor hebben zij de EFSA om advies gevraagd. De EFSA heeft uh, voor een heel aantal claims adviezen gegeven. Maar die moeten door de Europese Commissie nog worden beoordeeld. En daar worden allerlei uh, andere overwegingen ook in meegenomen. Uh, het is niet zo dat de EFSA-advies op zichzelf staat en uh, dus een eindoordeel is. Ja. En de Consumentenbond uh, die presenteert met deze actie alsof dat... Een Lopen. Ah, okay. En wij vinden dat, dat, dat je daarin zorgvuldig moet zijn en uh, ook moet zorgen voor een eenduidige boodschap naar de consument. U vindt het te snel. Even naar mevrouw de Jong, u, u trekt te snel conclusies, want het onderzoek is nog bezig. Nou, kijk, de FSAP zijn niet zomaar uh, samenstelling, niet zomaar gezet. Het zijn doorvruchte stukken op basis van de laatste stand van wetenschap. Daarnaast heeft mevrouw Geurts natuurlijk ook dat inderdaad bedrijven kunnen lobbyen bij de Europese Commissie... om bijvoorbeeld uh, de claim in andere bewoordingen goed te laten keuren. Maar er is bijna geen enkel advies dat de Europese Commissie niet letterlijk heeft overgenomen van de EFSA. En voor de 80 of 90 procent voor de bedrijven aangevraagde claims is en blijft afgekeurd. Ja, dus dan zegt u, wij kunnen wel degelijk die conclusie trekken. Heeft u met de branche overlegd? Uh, we, hebben niet, we hebben met de branche zijdelings overleg geïnformeerd over dat we van plan zijn. En we roepen natuurlijk al vaker dingen uh, van zeggen, ja, is dit nou wel nodig? Dit is niet de eerste keer dat de discussie over vitamine C is. Ja, maar dan is het toch zinnig om juist met de branche in gesprek te gaan? En ze niet ja. alleen maar te informeren? Nee, maar dat is uh, wel natuurlijk op een gegeven moment moet je het zetten. We zijn heel lang bezig, we roepen ook heel lang dingen moeten veranderen. Uh, de brand zegt ook, mevrouw Geurt zegt ook in hun persbericht... dat zelfregulering in die van plan is. Wij zeggen nee, dat moet gewoon steviger. Daar kan je hardere stappen in zetten. Ja, mevrouw Geurt, uh, u doet niet genoeg en daarom komt Consumentenbond nu maar in actie. Nou, ik vind het heel schadelijk dat het zo gebeurt. Want het is belangrijk om zorgvuldige en eenduidige informatie te geven. Ja, dat is wel waar, want ik snap het echt niet meer en nou, in hoor. Nederland hebben we de warewet. En uh, de warewet zegt ook dat we niet mogen misleiden. Die warewet is op dit moment gewoon in Nederland van kracht. Daar voldoen alle producten in Nederland op de markt, moeten daaraan voldoen. En uh, dus dat, dat, dat is al uh, op zijn plaats. Ja, maar zoals Thijs net al zei, wij begrijpen het even niet meer zo goed. Nee, want als je nou gewoon naar dit programma zit te luisteren, wat moet je dan denken? Nou, dat, dat is dus de grote schaam die de Consumentenbond aanricht. Die, die roept nu van alles. En voor de consumenten is het, is het ook niet meer te begrijpen. Daarom is het zo belangrijk om met z'n om de Europese Commissie en de lidstaten hun werk te laten doen... te wachten tot daar een eenduidige beoordeling uit is. En als die beoordeling negatief zou zijn... die voor vitamine C overigens niet negatief is, maar positief is... als die negatief zou zijn, dan zal uh, de branche dat aanpassen. Maar tot dat moment vind ik uh, dat we geen verwarrende informatie... aan die consument moeten geven. Nee, maar... Want dadelijk begrijpt de consument ja. helemaal niets meer nee, van. Sandra, Sandra de Jong van de Consumentenbond, waarom doet u dat dan toch? Nou, we sturen geen verwarrende informatie. We sturen wellicht andere informatie dan de NPN. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Kijk, uh, Jaap CLL, hoogleraar op dit punt, de EFES, uh, sorry, EFSH, uh, die zitten allemaal hetzelfde in deze. Dus het is... Het is niet dat het nieuwe informatie is. Het is bekend. En wat mevrouw ook zegt, tot het doorgevoerd wordt. Zoals mevrouw Geurts weet, gaat het over Europese wetgeving. Kan nog heel erg lang duren. En wij vinden het gewoon inderdaad, als de branche zegt... wij willen aan die zelfregulering doen, zet die stap dan. Ja. Ja. Er is een vraag binnengekomen van René Hoogschagen. Die zegt, hoe zit het met vitamine D voor kinderen? Dat wordt aangeraden door het consultatiebureau. Ja, klopt. Er zijn een aantal groepen die uh, natuurlijk sowieso de uitzondering uh, afvoeren. Dat zijn bijvoorbeeld kleine kinderen op vitamine D en tevens vitamine K... Uh, ook D, voor ouderen met een slechte voedingstoestand. Um, en daarnaast ook B12, bij hele strenge veganisten in ieder geval. En daarnaast natuurlijk, als het voorgeschreven wordt, de specialist... omdat hij iets geconstateerd heeft waarbij het nodig ja. zou zijn. Dus vitamine D voor kinderen is wel goed, en voor ouderen ook? Even ouder ook. Maar als u dit, nu breekt u die nuancering aan. Als ik uw campagne zo hoor, dan denk ik van... het is voor niemand meer goed. Bent u niet nee, ongenuanceerd in uw campagne? Nee, zeker niet. Omdat we het echt over vitamine C hebben. Ik werk aan de discussie. Trekken andere partijen andere vitamine C ook bij. Wij zeggen ook heel duidelijk... kijk voor je persoonlijke situatie ook natuurlijk. Er zijn bepaalde groepen. Uh, de, uh, hoogleraar Seidel is ook heel uitgebreid over. Dus het is niet zo alsof we alles over één kam scheren. Alleen in dit geval denken we dat inderdaad vitamine C voor zo'n uitzonderlijke doelgroep uh, echt van toepassing is. Dat we hm. kunnen zeggen, doe er iets mee. Ja. En mevrouw Geurts, wat gaat u doen als branche nu? Uh, wij, doen, uh, wij doen aan zelfregulering en dan, dat doen we consistent. En uh, ik denk dat we daarmee uh, goed bezig zijn. Maar gaat u niet de consumenten wat aanpakken? Want het is heel ongunstig voor u natuurlijk. Uh, daar beraden we ons, uh, ons op. Het is zich erg on, ongenuanceerd. Oké. Okay. Dank voor uw bijdrage in dit programma, mevrouw Geurts. We gaan verder praten met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International. AZ en Willem II stoppen met vrouwenvoetbal, maakten ze gisteren bekend. Is dat nieuws hard aangekomen bij Voetbal uh, International, meneer Derksen? Nee, want wij doen nooit wat aan vrouwenvoetbal. Helemaal niets. Nee, we zijn alleen geweest toen de dames nogal goed op de WK uh, speelden. Uh, dan is de journalistieke relevantie daar. Maar er is van uh, ons lezersbestand geen enkele interesse in damesvoetbal. En hetzelfde geldt voor de tv-kijkers, voor de sponsors en voor het publiek. Ja, ja. Uitgerekend, uh, drievoudig kampioen AZ zet het vrouwenvoetbal in de ijskast. Uh, komt dat als een verrassing? Nee, dat komt niet als een verrassing. Want het is natuurlijk de sluitpost op de begroting het damesvoetbal. Dat doe je er, erbij. Want je wordt een beetje opgejaagd door de tijd... en het uh, geneuzel van dames die zich ogenblikkelijk gediscrimineerd voelen. Maar uh, wanneer het geld gaat kosten, wordt dat heel uh, Ah, daar heel heb je ze bellen, ze, bellen, ze bellen u onmiddellijk op. Nee, nee, ik zou je vertellen... het is zelfs mijn vrouw die nu al klaar wat klaargevoort gezegd hebben. Die je kent staat mij de waarschijnlijk. De die ja, voor de deur. Die, komen we die kent mij waarschijnlijk, maar ja. ik laat er, er niet in. Uh, nee, het is natuurlijk zo. Uh, het wordt altijd een beetje scheef getrokken. De dames voelen zich miskend, maar het hele vrouwenvoetbal is in Nederland op een verkeerde wijze is het uh, in het leven geroepen. Want de dochter van de voorzitter van FC Twente die kon aardig voetballen en toen vond vader Munsterman het wel aardig. Zet er dan nou even uit, meneer Dierkse. <hijen> Kijk, ja. daar was die. Toen vond vader Münsterman het wel aardig om damesvoetbal te creëren. Uh, en toen kregen clubjes uit de regio, amateurclubjes... die kregen het shirt van een betaalde voetbalclub aan... mochten in het stadion voetballen en toen heette het plotseling profvoetbal. Maar ja. je ziet in landen om ons heen, in Engeland, in Duitsland, Italië, Scandinavië... wat verder weg Japan en Amerika... dat heeft jaren nodig voor damesvoetbal enig niveau krijgt. En we lopen in Nederland wat achter. En dat geeft niets, dat is heel logisch, maar we moeten... Wat gebeurt er nou dan weer? Ik zal even de mensen thuis vertellen dat u niet hier in de studio bent... maar op de redactie van bijvoorbeeld National zit. Uh, wat gebeurt er? Heeft u zelf een idee? Uh, nee, en uw technicus ook niet. Er komen, er komen hey. allemaal boze faxen binnen. Wij horen u nog prima, dus praat u door. Nou ja, goed, in, in ieder... Ja, nou... <lacht> Meneer Derks, ik wou eigenlijk, dan stel ik gewoon even een vraag... terwijl we helemaal afgeleid bent <lacht> door al die piepjes. Als dat uh, tijd nodig heeft, dat vrouwenvoetbal... of dat damesvoetbal, zoals u dat zo mooi noemt... dan moet je er toch juist mee doorgaan? Hij zou het best willen, maar ik denk dat hij, niet meer, dat, hij, dat hij hem niet meer kan verstaan. Het, hij heeft het zelf niet meer gehoord. Nee, dan gaan we hier even aan tafel verder vrouwenactie praten. Ja, actie waarschijnlijk. Ja, inderdaad, er, wordt, er wordt later grijpt iemand in. Ja. Um, houden wij van uh, vrouwenvoetbal? Um, ik hou wel van sporten, maar ik hou van uh, mannenvoetbal kijken. En ik uh, oefen zelf geen vrouwenvoetbal. Maar vindt u het leuk om naar te kijken, mevrouw Blokker? Ik kijk nooit naar vrouwenvoetbal. Nee, en als nee. het meer uitgezonden zou worden, zou u het dan doen? Nee, ik denk het niet. Nee, Nienke? Ik kijk überhaupt niet. Nee. Ook niet veel naar Nee, nee dat maakt niet uit. Nee, ook niet als, niet als het niet mannen uit. zijn. Nee, Elsbeth? Nee. Uh, nee. Ook niet. Mevrouw de Jong? Ik ben echt zo'n toernooienvoetbalvolger. Ik denk zelf dat ik levensgevaarlijk op mijn veld ben, dus ik vraag me er niet aan. <laughs> Oké, okay, dus eigenlijk willen jullie het zelf ook allemaal niet zien? Niet zien, nee. Maar dat als, zien? Ja. als vrouwen willen voetballen, moeten ze dat vooral doen. Ja. Wat mij betreft. Ja. Ik hoor meer dat het, het ja. wonder van de techniek het weer doet. Meneer Dirk, u bent er weer? Ja, ik ben nu bij helemaal. Kijk, er kwam een fax binnen, hoor ik, en daarom viel de lijn even weg. Ja, nou, ja. hebben jullie nog faxen dan, bij de EO? Ja, maar, ja wij we zijn, zijn wel heel fax. Maar. Ja. maar even, u zegt, het is in ja, Nederland ja. op een verkeerde manier... Ik hoop onder... niet dat ze het hele oude testament gaan faxen, <laughs> want dan zijn we nog een tijdje onder de, onder de pannen. Even terug naar meneer Muntsman. U zegt, het is verkeerd begonnen, er is het als hobby begonnen en eigenlijk te snel van de grond geteeld. Ik geloof dat het nu acht, ja, acht en dan eredivisieclubs dus het... waren, hè? Vrouwelijke eredivisieclubs. Ja. En er zijn ja. er nu twee van, En, en iedereen heeft kijk... gaan stoppen. Precies. En, en je krijgt dus in het begin... dan is dat best een aardig idee, vrouwenvoetbal. Want in omregende landen heeft het echt een, een goed niveau. Want ik ben eens een keer in Amerika... kom ik op vakantie, zet op hotelkamer tv aan. En... Uh, uh, is, het wordt nu het heel hinderlijk. Ja, ik zet de tv hinderlijk. aan en ik zie niet dat het damesvoetbal is. Dat zie je pas wanneer de vrouwen dus close in bail komen. Dus het heeft echt een geweldig uh, niveau. En uh, dat is in Nederland niet het geval. En hier krijg je dus wat dames uh, die op een bijveldje achter een bal aan En dat moet dat geforceerd ja. door de tv maar uitgezonden ze worden. Deed, ze deden toch wel heel goed bij het laatste weet ik veel wat van kampioenschap. Toen waren ze toch een heel eind gekomen. Nou ja, ik dacht dat we heel veel waren gekomen. Ja, nee, maar als de lammen tegen de blinden speelt... dan wint de lammen wel eens. hè? <figures> en dan zijn we in Nederland ook nog... chauvinistisch om het leuk te vinden en wel redelijk te kijken. Maar normale wedstrijden die uitgezonden werden... want RTL heeft zich daar in de beginperiode aan verbonden... die werden ongeveer door 20.000 mensen bekeken. Dat is waanzinnig weinig in tv-land. Hmm. En ik heb de discussies meegemaakt op de redactie bij RTL. Het was een motie van wantrouwen... en er hing je ontslag boven het hoofd... als je naar damesvoetbal gestuurd werd... Want dan tel je niet mee in het ja. circuit. Maar als u zegt in andere landen is dat niveau er wel... en daar hebben ze ook hun tijd voor nodig gehad... zou je toch in Nederland ook die tijd moeten nemen... om, om dat vrouwenvoetbal precies, te ontwikkelen? Precies, maar we waren nog niet toe aan dat profvoetbal voor dames... Uh, wat ik ook in mag houden. Uh, je speelde in een stadion en er zat niemand in... en het was een treurige atmosfeer. Er was geen, uh, geen leuk decor. Het was om te kijken helemaal niet leuk. Want voetbal is leuk wanneer het niveau heeft. Maar het geldt niet alleen voor damesvoetbal. Het geldt bijvoorbeeld... Ook voor zaalvoetbal. Daar is ook totaal geen interesse in. Je hebt veel mensen die schrijven mij of bellen mij en die zeggen: U moet meer aan gehandicapte voetbal doen. Nou.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 Ja, nou ik, ik vind het uh, dat vind ik wel weer jammer. Dat er uh, uh, weinig aandacht is ook voor uh, sporters uh, die een handicap hebben. Want dat vind ik zelf altijd wel heel fascinerend om naar te kijken. Maar ja, dat zijn de wetten van de van de media, ja, zeg Dirk. Ja, Als er ja, geen belangstelling is, is, kijken we niet. Ja, nee, dat is waar. Erika uh, Trefschrijf heeft zich er nog een tijdje hard voor gemaakt. Ja. Toch? En toen is er wel ook veel uitgezonden. Olympische Spelen en zo worden wel uitgezonden. Ja, ja, ja. Ja. ja, maar dat wordt, dat, dat wordt uitgezonden om, om je te profileren. Kijk, ons is goed bezig zijn. Ja, ja. Maar het doel, eigenlijk neem je al die gehandicapte sporters in de maling. Want het publiek is niet geïnteresseerd in die sporter. Maar je krijgt dan een soort iets van... we hebben medelijden met die mensen die hebben ook recht om een keer ja. in beeld te komen. Maar zo zou ik als ik gehandicapt was niet behandeld willen hm. worden. Vindt u eigenlijk wel, meneer Derksen, dat vrouwen kunnen voetballen? Ja, natuurlijk. Vrouwen kunnen net zo goed voetballen als mannen. Alleen, nou, veel meisjes... Jawel, de kracht is wat minder, maar meisjes hebben natuurlijk op hun twaalfde niet de coördinatie van een jongen van twaalf... omdat de jongen vaak eerder met voetbal begint en veel meer uren maakt aan de bal. En een meisje gaat vaak pas voetballen als ze lid wordt van een voetbalclub. Ja. En in Nederland wordt dat steeds vroeger. In Amerika is het echt een meisjesport. Daarom zie je dat het Amerikaanse damesvoetbal is bijna net zo goed als het Amerikaanse herenvoetbal. Maar die zijn heel slecht, die Amerikaanse heren. Toch? Dat valt wel mee. Die oh. spelen toch allemaal in Europese clubs. Die zijn volledig professional en zijn regelmatig op een WK. Ze waren er ook weer bij in Zuid-Afrika. Ja. Ja. Maar zeg je dan, over een aantal jaren zou dat best goed van de grond kunnen komen? Alleen Tuurlijk. Het is, het is nu nog niet Tuurlijk, maar de, de dames in Duitsland, Engeland en Italië, die spelen uitstekend. En als je in Nederland met de kop boven steekt als vrouw dan speel je meteen in zo'n buitenlandse competitie, in Zweden ja. of zo. Maar in Nederland heeft het clubvoetbal en het nationale team... nog niet dat niveau dat nee. het rijp is voor op tv of op in een stadion echt als entertainment gebracht te worden. Maar je kan ook zeggen, het werkt andersom. als je het maar gewoon gaat laten zien... dan wordt het enthousiasme vanzelf groter. Nee, want je kunt een derde klasser uh, uit Friesland... die kun je iedere zondag uitzenden... maar er wordt nooit een kijker enthousiast. Nee, dat gaat niet werken, zegt u. Nee, nee, nee. nee het het, het zit, spijt dus, me, er is... Je, het geeft niet, tij, hoor. Matthijs, nee, nee, wees jezelf. Nee, Sparta ik hebben die dames voetbal. Ja. Maar Thijs heeft, een dochter. Niet, Thijs heeft een dochter die voetbal. Zeker. Nee, en en dat nou, dat moesten ze vooral blijven doen. Alleen, Mathijs moet niet eisen dat we de dochter op TV uit gaan nee, zenden of op CUNV. Nee, nee. Nou, dat laat. Nee, ook niet. Nee, we hebben nu nog een, een eredivisie met acht clubs. Er gaan de twee van stoppen, blijven de zes over. Zeg jij van het einde is in zicht, of denk je dat andere clubs erin zullen springen? Nee, want de clubs hebben allemaal financiële nood. Kijk, je moet nu eens naar Feyenoord gaan. Die is zwaar in het rood zitten. En daar voorstellen, jongens, is het niet leuk om een damesafdeling te want dat beginnen. Want het dat... kost ook niet zoveel, toch? Ze zullen niet zoveel verdienen als de mannen, neem ik aan. Nee, ze verdienen haast niets. Het, het zijn kilometervergoedingen. Maar eh, er moeten bussen rijden naar uitwedstrijden. Het licht moet branden. Er moet een trainer aangesteld worden. Ze moeten kleding hebben. Dus het kost toch wel wat. En eh, bij clubs in nood eh, ja, zijn dat de posten die het eerste weggesneden kunnen worden. Er blijven nu zes clubs over. En ik hoop dat ze verstandig zijn en gewoon die zes clubs weer verdelen over de reguliere amateurcompetitie. Want dit is volksvlakkerij. Dan moet je drie keer per jaar tegen dezelfde tegenstander spelen. In Schotland hebben we zo'n mannencompetitie. Dat is om de veertien dagen. Dus dat stelt ik tegen Rangers. Ja. Dat krijg je nu in Nederland ook. En als je dan de pech hebt dat je bij een club in Groningen speelt en je moet drie keer dat jaar naar Limburg. Dat lijkt me heel vervelend. Want dan ja. kost het nog meer geld. Dus we moeten ons nu niet wijs blijven maken dat er een basis is voor zo'n competitie. Die gewoon niet. Dat is nee. gebleken, dat is jammer, maar dat is zo helemaal zo. Ja, in 1972 heb jij er ook al een keer over geschreven, hè? weet je dat nog? Uh, ja, ik kan me dat heel vaag uh, voor, uh, voor de geest halen. En in dit land word je altijd achtervolgd door jeugdzonden. Dus nee, wat... nou, to, wat, wat, toen zei je hele verstandige dingen. Toen zei je, dames hebben net zoveel recht als een vent om tegen een bal aan te trekken. Oh, maar dat vind ik nu nog. zeker nog, maar in, zelfs ik heb, de pleint, toen, ik heb toen, toen niet gezegd dat we het moeten zijn. De, nee. Nee, uh, nee, nee, dat klopt. Nee. Je schreef wel, jullie zullen damesvoetbal toch echt moeten accepteren. Wanneer jullie het onethisch, onvrouwelijk of lullig blijven vinden... blijf dan vertaan lekker thuis. Ja, nou, maar moet je kijken, ik was mijn tijd ver vooruit, want ja. zo denk, denk ik er nog steeds over. <laughs> Alleen, het is niet uh, voor de massa bestemd, die interesse is er niet. En dan niet, moet je? Dan zeg maar je. Nog niet, nee, maar daar gaat nog wel een paar jaar overheen, want als je het vergelijkt met omrichtende landen, is het uh, verschil nog erg groot. Hoor. De eerste vrouw op de cover van de VI, wanneer verwachten we die? Ik hoop zo snel mogelijk. Nee, want dat, dat zie ik helemaal zitten. En wanneer, wanneer een Nederlandse speelster in een, in een land... wat je serieus uh, moet nemen op voetbalgebied, gaat schitteren... en daar uh, mooie successen boekt, dan ben ik de eerste die haar op de cover zet. Goed, want we met... nemen het, het begrip vrouwenvoetbal wel serieus... alleen het Nederlandse clubvoetbal niet. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel met Nella Blokker. Ze schreef een boek over haar ervaringen met een moeilijke MBO-klas in Amsterdam. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1. het NOS journaal. Staatssecretaris Bleker heeft zijn kritische woorden over de PVV afgezwakt. Gisteren zei onder meer dat hij niks van de PVV moest hebben en dat hij nog steeds niks van die partij moet hebben. Plekers heeft Wilders vanochtend laten weten dat hij te algemeen over de PVV heeft gepraat en dat hij het alleen over standpunten had moeten hebben. In de Libische stad Misrata wordt gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van Gaddafi, dat meldde persbureau Reuters en nieuwszender Al Jazeera. Er zouden enkele doden en gewonden zijn. Volgens een lokale tv-zender houdt Gaddafi straks een toespraak.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Wij wassen naar 3 kilometer. Er staat er een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Wij zijn blij dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten een aantal gasten, Nella Blokker. Zij schrijven van een boek over haar ervaringen als lerares op een mbo-school. Um, opvoedcoach Nienke Dijkstra is de gast. En verder praten mee hoofdredacteur Johan Derkse van Voetbal International. En Sandra de Jong van de Consumentenbond. Heeft u een vraag aan een van hen of wilt u reageren? Bezoek dan onze website, ditistedag.nu. Mee discussiëren kan ook via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag #DIDD. Nella Blokker, u schreef het boek Het komt wel goed, juf. Op een gegeven moment ging u werken op een mbo-school. Uh, u liep daar binnen voor de eerste les. Wat trof u daar aan in die klas? Uh, ik kwam eerst op het schoolplein. En daar zag ik een heel groot uh, aantal jongeren. Uh, trendy gekleed met allemaal uh, mobieltjes. Uh, 24 uur uh, bereikbaar. En toen ik binnenkwam in de klas uh, zag ik een grote groep met een mix aan culturen. Uh, vooral dames, want ik werk op de afdeling maatschappelijke zorg en welzijn. En daar wordt uh, door uh, 90% van de dames uh, vrouwen, meisjes bezoeken deze school. Ja. En waar, ja. waar worden ze voor opgeleid? Medewerkers maatschappelijke zorg worden opgeleid voor werken in de zorg. Met, uh, werken met mensen met een handicap, van jong tot oud. Dus je kunt denken aan bijvoorbeeld uh, uh, in de ouderenzorg... Uh, als begeleiding van activiteitenbegeleiding. Maar ook in een jeugdgevangenis, uh, uh, bij scholen met... Uh, leren en opvoedingsproblemen. Hmm. Dus alles, ja. alle mensen die een handicap hebben. Okay, nou, ja. U trof dat schoolplein aan, u liep verder naar uw klaslokaal en toen? En toen uh, was het even schrikken, want uh, ik kom oorspronkelijk uit het basisonderwijs en daarna heb ik gewerkt in het volwassenenonderwijs. Met uh, buitenlanders en asielzoekers gaf ik Nederlandse les. Dat zijn mensen gemotiveerd. En uh, op het moment dat je binnenkomt, uh, houden ze eigenlijk al van je. En bij deze mbo-jongeren ligt dat iets anders. Uh, er is een soort uh, basis. Nou, wantrouwen is een groot woord, maar je wordt niet welkom geheten van... Hallo, lieve juf, wat leuk dat u ons allerlei eh, boeken en stencils en toetsen gaat hè? geven. <laughs> ja, nou ja, dat is dus helemaal niet gek. Want uh, uh, uh, dit boek is een positief verhaal. Ik moest alleen even wennen aan deze doelgroep. En uh, het boekje wat ik heb geschreven is een manier geweest om van me af te schrijven. De eerste parikelen. de ja, eerste Het beschrijft eigenlijk het eerste jaar dat u lesgeeft op die, op die school. U komt daar binnen in die klas en uh, uh, dan zijn niet alle leerlingen erg. Het al. Nee, de, klas, uh, de les begon om half negen. Ik moet wel even iets rechtzetten. Ik kwam uh, niet aan het begin van het schooljaar. Want ik werd heel onverwachts ontslagen uit mijn andere werk. En binnen een week zat ik eigenlijk... dus ja, begin oktober start ik daar. Dus uh, ja, ik had zelf de regels niet vanaf het begin af aan kunnen stellen. En ik weet niet of het dan ook gelukt was, hoor. Maar in <lacht> ieder geval, om half negen uh, stond ik daar in de klas. En er waren ongeveer tien leerlingen. En langzamerhand druppelde de rest binnen. En hoeveel moesten er zijn? Ik geloof ongeveer 23. Ah, ja. hmm. Nou En dan zaten ze binnen en dan uh, las ik bij u over mobieltjes, over jassen waaronder mensen liggen te slapen, over tassen waarin werd gerommeld. <lacht> <lacht> Kwam u überhaupt toe aan lesgeven? <lacht> ja, daar heb je wel een aantal trucs voor, hoor. Uh, die heb ik ook langs brand wel geleerd. Uh, in mijn boek beschrijf ik dat ook op een gegeven moment. Hè. Nou, wat je zegt, uh, dat klopt ook inderdaad. Je moet uh, de leerlingen eerst een beetje zorgen dat ze allemaal zitten. De tasjes moeten van de tafel. Telefoons innemen, neem ik aan. De telefoons, nou, die moeten uit. En dan kan er ook netjes op de schoot gepinkt worden. Dat herken je ook heel snel aan de houding. Daar heb je heel snel een, een derde oog voor. Pingen is een snelle manier van bellen met elkaar. Voor mensen met hetzelfde toestel ongeveer, geloof ik. Ja, ja, ik mag geloof ik geen reclame nee, maken. Maar uh, het, het is van een soort mobiele telefoon... waar uh, het bij het abonnement hoort dat dat gratis is. Ah, dus er wordt ja. volop gepinkt. Maar goed, dat moest eerst allemaal opgelost worden... voordat u eens een keer kunt gaan praten. En dan moet je beginnen. En in het begin was dat een klus. En uh, als je dat op een manier doet die. Uh, uh, je moet een beetje aanleren voelen hoe je met die uh, leerlingen om moet gaan. Dus als jij heel directief te woord gaat en zegt van uh, hou jij eens eventjes je mond dicht. Uh, nou, uh, dan, werkt het niet. dan werkt dat niet. Maar hoewel? Hoewel. Nou, bijvoorbeeld, laten we een voorbeeld erbij houden. <laughs> we hadden bijvoorbeeld een jonge Jozef in de klas. Die blode elke avond tot laat in de nacht. En kwam vervolgens naar school om te slapen. Nou goed, ja. die kwam. Nou, hij kwam in ieder geval. Maar, maar dan? Wat, wat, wat, wat doe je Nou, dan? daar lag dan uh, zo'n dekbed, noemde ik hem ook. Uh, ja. De jongen in het de dekbed. Zo'n fijne dekbedjas. En uh, dat mag niet bij mij. Maar in het begin, als je die jongen niet kent... dan uh, als je daar negatief op reageert... dan heb je die jongen niet. Ik heb daar langzaam een bandje mee opgebouwd. En dat heb ik uh, best wel vrij Vlot... Uh... Uh, is dat uh, gegaan. Hoe, hoe doe je dat? Hoe bouw je een bandje op met zijn jongen? Uh, ik ben mentor van de groep. En uh, het systeem op het mbo... wat op zich een prima systeem is... is dat je de helft van de klas hebt... waar je mentor voor bent. En dan heb je anderhalf uur per week heb je beschikbaar. Dan heb je dus een kleine groep... waar je individueel begeleiding voor kan geven. Ja. En dat is hartstikke belangrijk. Want de dekbed Youssef, die je zo noemt... als je die een beetje beter leert kennen... dan leer je ook de achtergrond van de problematiek. Maar stelt u dan vragen aan hem? Van Youssef, wat is er aan de hand? Waarom... waarom wat, Waarom ja. lig je zo? Hoe komt, het, uh, hoe komt het dat je, zo, uh, dat je zo moe bent? Nou, hij gaat te laat naar bed. Dat heeft ook te maken met de puber. Uh, ik hoorde zelf al, je hebt ook een dochter die misschien in die leeftijd iets is. Iets jonger nog. Iets jonger, maar in ieder geval... De pubers die, uh, die slapen vaak laat en die hebben geen... Uh, uh, die hebben er moeite mee om s morgens vroeg te beginnen. Dus de schooltijden om half negen klopt eigenlijk niet... met de lichamelijke mm. toestand van de puber. Maar uiteindelijk leer ik die jongen kennen. Snap ik dat hij alleen woont. Zijn vrienden zitten niet op school, die werken niet. Hij wil eigenlijk wel, hij gaat mee met zijn vrienden. Hij kijkt DVD'tjes, hij bloot, hij komt te laat op school... Hij weet eigenlijk wel. Hij wil eigenlijk wel. Maar hij moet dus de structuur krijgen. Hij moet een zetje krijgen. Ja. Hij moet een ei over zijn bol krijgen. Je moet hem ook de mogelijkheid geven. Het is van de ene kant, wat ik ook zeg in mijn boek... hard op de inhoud en zacht op de relatie. Ja. Maar wat mij opvalt, uh, uh, heel veel kinderen hebben enorme problemen. Er zijn, er zijn kinderen die al heel jong alleen wonen. Die kinderen hebben, terwijl ze 16 of 17 zijn. HIV-positief zijn. Uh, criminele verledens. Dat u in anderhalf uur kreeg u dat niet voor elkaar, denk ik. Nou, ik heb ze elke week uh, anderhalf oh, uur als okay. mentorgroep. Hm. En uh, het is wel zo dat je de uren in die mentorgroep... Uh, moet je niet... Uh, ja, die, die, die dan heb je ze bij elkaar. Maar je hebt daarnaast ook heel veel extra tijd nodig om ze te begeleiden. En die tijd past absoluut niet in de uren die je daarvoor beschikbaar hebt. Dus, uh, moet je moet een je, beetje idealist zijn. Je dan? moet wel een klein beetje idealist zijn en een beetje van deze jongeren houden. Om, uh, maar je om doet het... veel meer dan lesgeven. Ik doe veel meer dan lesgeven, ja. Met ja. moeder, vader, sociaal werker, alles tegelijk. Ja. Klopt. Ja. klopt. En u bent er heel blijmoedig onder. En ook, dat viel me ook op, heel positief. Want u zegt eigenlijk in uw boek, nou, van die 26 leerlingen die ik had... 20 daarvan gaan het gewoon redden. En dat klopt ook. Kijk, wat ik beschrijf, als je in mijn boekje... Ik heb dat boekje geschreven, overigens met mijn partner Clemens Kok. Ik heb het eigenlijk op een, op een kladblok of op een schrijfblok van me afgeschreven... in allerlei kreten, wat ik per dag meemaakte. En hij heeft van tevoren gezegd, als jij dat opschrijft... dan maak ik de structuur ervan en ik maak er een boekje van. Dus het is een samenwerkingsverbouw. Ja. Hij zit hier ook achter. Hij alles. zit er ook achter, ja. nou, is hij ook even genoemd? Is toch? hij ook even genoemd. Maar dat positieve. Dan? Dat positieve. Nou, is hij ook weer blij, Maarten? Uh, ja. ja, zo klinkt het. Natuurlijk. Nee, maar hij heeft eigenlijk het grootste deel van okay. het werk eraan ja. gehad. Dus ja. ik vind het wel terecht dat ik Zeker. hem even noem. Ja. Ja. Maar in ieder geval het positieve. Kijk, als je het van je af wil schrijven, schrijf je niet op. Het gaat goed met uh, uh, Maartje. En mm -hmm. het gaat vandaag ook alweer goed met Maartje. Daar heb je niet de problemen van. Dus daardoor uh, is het misschien, als jij het zo leest in eerste instantie, denk je dat zijn wel heel veel problemen. Ja. Dat is ook zo. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook een heleboel leerlingen waar het wel heel goed ja. mee gaat. Maar 20 van de 26 vind ik een hele mooie score. Want ik ook. ons beeld, dat schrijft u ook in het boek van MBO ja. en VMBO, is heel negatief. Ja. Het wordt ook het afvoerputje genoemd uh, van de middelbare school. Veel leerlingen, veel ouders ook. Ik kom uit het basisonderwijs, ben ik juf van groep 8 ook geweest. In Amsterdam-Oost ook. En de ouders willen ook heel graag horen dat hun kinderen... VWO mm -hmm. of HAVO-advies hebben. MBO of he, VMBO natuurlijk in die, uh, op die leeftijd. Daar zijn ze niet blij mee. Ja. En als ik kijk naar die MBO-leerlingen... He, het zijn natuurlijk een heleboel zware probleemgevallen. Met een hele hoop zorg. En tienermoeders. En wat je allemaal in dit boek kunt lezen... Maar een heleboel gaat ook gewoon goed. Het zijn doemensen die opgeleid worden voor een heel mooi beroep. Ja, wat ze ook uit kunnen oefenen. Waar u wel ook uh, tegenaan loopt, is de manier waarop dat onderwijs is ingericht in het mbo. Iets uh, wat zo prachtig heet competentiegericht leren. Leerlingen moeten zelf hun eigen leerweg uh, ontwikkelen. Nou, als we één ding niet kunnen, blijkt wel uit het boek, is dat. Yes. Moet dat niet onmiddellijk afgeschaft worden dan? Nou ja... Um... Doe maar. Ja. Ja, doe maar. Ja. Daar ben ik niet helemaal van. Ik ben geen um, beleidonderwijsmedewerker. Gelukkig niet. Ik ben iemand van de basis. Ja, maar maar ik heb er natuurlijk uit. wel mee te maken. Ja. En ik zucht en steun af en toe met de leerlingen mee. Als ik heb uitgelegd hoe ze dat allemaal moeten doen. Aan de ene kant is het goed. Het deel van het competentiegerichte onderwijs. Wat ik goed vind is dat het aan de praktijk gerelateerd is. De praktijk heeft meegedacht over de invulling van de opleiding. Hmm. Dus de praktijk denkt mee over de competenties ja, die de leerlingen moeten kunnen in als vaardigheid om te kunnen voldoen, om klaar te zijn voor het beroep. Maar aan de andere kant, ze moeten zelfstandig, hè, ze moeten zelf verantwoordelijk zijn... voor hun eigen studieloopbaan. Ze moeten dus ook naar zichzelf leren kijken... leren reflecteren op hun eigen werkproces. Mm. Nou, ik vind het zelf al moeilijk om te reflecteren... op mijn eigen <gacht> leerproces om het te zeggen. als docent. Laat staan dat dat voor hun... <laughs> ja. Ja. Precies. Dus dat vind ik heel erg moeilijk. En dat vereist ook heel veel abstract denken en heel veel... En het zijn mensen die doen, zei u net. Dus Precies. gewoon stoppen dan, toch? Nou ja, stoppen, wat ik al zei, het deel wat naar de praktijk gericht, hè, dat is goed. Maar het leren naar jezelf te kijken, ja, daar moet heel veel begeleid. Natuurlijk is het goed. En helemaal als je met mensen werkt, hè, zoals zij hè, voor dat beroep opgeleid worden. Als je jezelf leert kennen, kun je ook beter omgaan met de mensen met wie ja. je werkt. Dus er zit een goede gedachte ja. achter, vind ik. Maar om ze zover te krijgen, heb je gewoon heel veel tijd en ja. energie nodig. Aan wie denkt u nou als u aan die klas denkt? Wat bedoel je? Nou, welke leerling springt eruit? Um, nou, ja. Wie, over wie, denkt u over tien jaar nog, wie is over tien jaar nog steeds uh, in mijn gedachten? Debora is nog steeds in mijn gedachten. Uh, mijn paardenmeisje is nog steeds in mijn gedachten. Maar dat uh, zegt ons niks. Wie is Debora? Nee, Debora is, is een meisje met heel veel zorg. Uh, met een heel uh, problematische achtergrond. Uh, die heb ik leren kennen in de klas die ik beschrijf in eerste instantie. Ze kwam binnen met een hele gesloten houding, heel boos... heel snel reagerend op iets wat ik tegen haar zei. Wil je je tas afdoen? Uh, zo meteen een assertieve, goed gebekte, uh, forse reactie... waar ik best van schrok. En uh, uiteindelijk is ze um, via de opleidingsmanager... het is aan ons hoofd, uh, is ze op het matje geroepen... omdat veel docenten dezelfde ervaring hadden als ik had met haar... Uh, grote mond, uh, snel geïrriteerd. Ze heeft een contract gekregen op basis van presentie en op basis van haar houding. Die heeft ze uiteindelijk getekend. En uh, toen ik, langzamerhand, wat ik al vertelde, wat meer gesprekken met haar had gehad, is ze tijdens een van die gesprekken is ze eigenlijk uh, open. Hij heeft zijn hm. openhouding aan mij getoond. Zijn er tranen gevallen? Heb ik er kunnen knuffelen en een ei over de bol kunnen geven? Sindsdien is er een ander meisje naar voren gekomen. En uh, heb ik een band met haar opgebouwd. Ze is nu nog steeds op school. Uh, ze is natuurlijk onder een fictieve naam uh, in dit ja, boek genoemd. Maar het gaat goed met maar haar. Maar het gaat goed met haar. En uh, ja, ik blijf uh, daar gevoelsmatig een band mee hebben. Nou, ja, Goed, allemaal te lezen in het boek. Het komt wel goed, juf. Ja. Een ik hoopvol boek. Waard, <laughs> ik wou dat al mijn alle kinderen zo'n dus juffen hadden. <laughs> ja. U luistert naar Dit is de Dag... met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteken. Tired of hiding the scars. Always trying to be somebody. Before you run out of life. Run to me. Only thing I can offer If need Road Stories. Love and marriage, love Achter de and voordeur. Marriage. No, sir. Opvoedcoach Nienke Dijkstra. In de campagne voor de verkiezingen van volgende week... is er veel aandacht voor de bezuiniging in het speciaal onderwijs. Het passend onderwijs voor leerlingen met wie iets aan de hand is. Uh, gisteren hebben we daar onder andere debat over gevoerd... met Arie Slob en Mirjam Sterk. En minister van Be die verdedigt die bezuiniging... door te zeggen dat veel te veel kinderen een etiketje krijgen. Uh, klopt dat volgens jou? Nou, het is wel zo dat het, de kinderen met een indicatie of een rugzakje... Uh, gigantisch zijn toegenomen in de afgelopen jaren. En daar is wel een probleem. Daar ligt een probleem. Wat is dat ten onrechte gebeurd? Nou ja, dat, dat, is, dat kun je denk ik ook weer niet zomaar zeggen. Um, Misha de Winter die schrijft uh, uh, dat het aantal kinderen met gedragsproblemen... op zich niet is toegenomen. maar. Uh, er wordt meer een naam aangegeven en het wordt uh, uh, gelabeld, heet dat dan? Ja. Uh, zodat er ook zorg voor kan zijn. Hoogleraar, pedagogiek is dat, ja, geloof ik, Michel de Winter? Ja. ja. ja. En uh, nou ja, dat is wel een ontwikkeling waar in ieder geval iets mee moet. Want het loopt ontzettend uit de klauwen. Ja, en welke etiketten hebben we dan? Welke labels? Ja, dat, dat, uh, nou, je noemde het al even in het begin van het programma. ADHD-autisme uh, uh, neemt enorm toe. Uh, of iets in het autistisch spectrum, heet het dan. Ja. Uh, en PDD-NOS, nou zo zijn er nog wel een paar Asperger. meer. Asperger. Ja, ja, Nella de Blok heeft ook ja. allemaal langs gekomen. Ja. Ja, allemaal. Ja, ja, ja, ja. klopt. Ja. Ja. In het televisieprogramma Rondom Tien vertelde een moeder over die etiketten... die haar kinderen opgedrukt hadden gekregen. Een nieuw etiket. Uh, mijn oud mijn oudste dochter Britt heeft uh, een diagnose dyslexie en ADHD. Theresa heeft uh, DCD en dyslexie. En uh, Timo, mijn jongste zoontje, heeft PDD-NOS met kenmerken van ADHD en een diagnose DCD. Nou, dat is een flinke uh, ziekenhuisvol zou ik bijna zeggen. Dat is net ja. iets anders natuurlijk. Ruim 10% van de kinderen in het basisonderwijs en bijna 20% in het onderwijs heeft zo'n etiket. Ja. Dat is ja. wel veel. In het onderwijs is het 1 op de 5. Ja, dat is ontzettend veel. Ja. Ja, en uh, aan de, het is een heel ingewikkelde materie, Want aan de ene kant kun je zeggen van nou, het heeft ook een voordeel. Dat je dingen kunt benoemen. En vaak zijn ouders ook wel opgelucht. Het heeft nu een naam en we kunnen eraan werken. En ik denk dat voor vroeger was er voor heel veel van dat soort uh, uh, stoornissen of afwijking helemaal geen aandacht. En dan gingen kinderen daar ook, uh, uh, ja, de door, zeg maar. Ja. Uh, dus dat is de goede kant ervan. Maar labelen heeft ook een negatieve kant. Want als je een kind labelt, dan gaat het er ook een beetje naar staan. Uh, als je niet uitkijkt. En uh, uh, wat ik net zo, van, zo mooi ik heb, vond... Ik heb dyslexie, ik ga ook niet lezen. Nou ja, dus heb ik een probleem. Uh, uh, en wat ik net mooi vond in het verhaal van Nella... die kijkt echt naar een kind. Uh, wat is er met dat kind? En wat speelt er nog meer? En dat is veel breder dan uh, dat het een uh, etiketje heeft of een uh, label heeft. En voor je het weet... Uh, nou ja, het, het klinkt misschien soft, maar zo bedoel ik het niet. Maar de liefde die je geeft aan die kinderen... en wat je van die kinderen houdt... die brengt dat ze tevoorschijn komen ook met... Ja, ook met hun uh, problematiek. Ja, en daar heb je geen etiketje voor nodig. Nou, nee, dat denk ik niet. Had, u, had u die advocaat? etiketten nodig, mevrouw Blokker? Nee, ik had etiketten helemaal niet nodig. Nee hoor, wat jij zegt, dat klopt ook. Hè? Nee. En, en, een persoon bloeit op, op het ja. moment dat hij zich veilig voelt, en, uh, en de persoon met wie hij werkt vertrouwt. En maar ook vanaf... als hij ADHD heeft, of een andere... Ik zeg niet dat uh, uh, dat dan uh, meteen het allemaal heel makkelijk gaat met het nee. kind, maar het betekent niet. Hè? Wat jij zegt, uh, Nienke, ben ik het helemaal mee eens. Op het moment dat je een label krijgt, dat je dan klaar bent, want het label zit er op dus. Ja, ja. Ja, ik vind dat dat heeft dus ook een enge kant. Ja. Naast het ja, en Het kost veel het geld, hè, want dan heb je recht op een rugzak. Klopt, vervolgens. Ja. En daar gaat de discussie nu over. Ja, daar Moeten gaat de, de discussie over. Dat geld het sturen. Ja, ja. Nou ja, ik denk wel dat er geld nodig is. Want nu wordt er op alle fronten zo'n beetje bezuinigd in, uh, uh, in, in deze uh, tak van sport. Dus ook bijvoorbeeld op de ambulante zorg. En uh, uh, juist die ambulante zorg die bij de scholen. Uh, komt, uh, die is vaak heel vruchtbaar, ook mm. voor de docenten zelf. Want die leerden daar weer van, van wat die mensen uh, uh, inbrengen. Maar we gisteren en als je, je sterk... daar dan ook nog weer op bezuinigd. Ja, ja. ja. Wat er gisteren mee omstreden? En die zei van het gaat van 3,7 miljard naar 3,4 miljard. Dus zo, zo drastisch wordt het dan ook nog niet ingegrepen. Ja, nou ja, goed, daar uh, uh, blijf ik buiten. Maar ik, ik maak me wel zorgen. Als ik het, als ik het allemaal lees. Over die denk, bezuiniging. Ja, dan denk ik wel dat. het. En tegelijkertijd is, het is wel je, er heel zijn er veel te veel mensen met een etiket. Jawel, maar dat wil niet zeggen dat er niks aan de hand is met die kinderen. Uh, uh, maar de manier waarop het systeem. Uh, uh, dat werkt niet zoals het nu is. Het is bureaucratisch. En dan denk ik, kijk eerst even iets beter, iets langer. van wat is, gaat er nou precies mis. voordat je gaat snijden in van alles. Ja, Nelle? Ja, je hoeft niet alleen uh, een etiket te hebben om begeleiding nodig hebben. Want ja. een heleboel leerlingen van mij hebben niet per se een etiket. Uh, gelukkig zijn er nog meer dan die 1 vijfde. <laughs> maar uh, het moment dat ze mij nodig hebben als persoon die ze wat extra aandacht geeft. Ik kan dat niet altijd doen. En niet iedereen doet dat misschien uh, mm -hmm. uh, op de manier uh, zoals ik het doe. Uh, misschien doen ze dat op een veel betere manier. Maar ik bedoel, op het moment dat er bezuinigd wordt in een voortgezet onderwijs of in kinderen die zorg nodig hebben... dan vind ik het sowieso fout. Johan ja. Ja. Ja. Ja. Dirk, was jij op school? Ik had geen problemen, maar ik heb ook wel een, een kind gehad... Uh, van wie ze op school dachten dat ze ADHD had... En, dan komt een, een onderwijzer en uh, die heeft een heel rustig klasje. Alleen maar blanke Nederlands uh, sprekende kinderen in de provincie. En dan denk ik, je moet eens kijken hoe het in de Randstad gaat. Die komen het voorstel om toch maar zo'n beroemde pil erin te stoppen. Iedere ochtend dat het kind wat rustiger is. En ja, dan kan ik zo'n man de nek wel omdraaien. Dat kind zit nu in de examenklas van de HAVO. Heeft helemaal geen sociale problemen. Maar was iets te lastig als kleinkind in de klas. En dan gaan ze inderdaad heel makkelijk daarmee om. En ik ja. kreeg nog een mooie foto kopie van een verhaal over ADHD in de libellen. Alsof je een onbenul bent en niet weet wat het inhoudt. En uh, voor de rest kon dat je een poortje halen. Ja, dat kreeg ik mee. Want ze was toch wel wat druk. En leest u dit eens... Nou. Dat is eigenlijk luiheid van de docent. Uiteraard docet. slaakte libellen geen week over. Dus ik had <laughs> ja. het allemaal gelezen. En, en dan vragen ze eigenlijk van of, uh, of ze zo'n pilletje er zochtens in mogen gooien. Dat, ja. dat de onderwijzer het in ieder geval rustig heeft die dag. Ja, dat is een luiheid ook van de school. Ik vond het schrijnend. Ik vond het schrijnend, ja. ja. En het is, ik, ik, proefde, ik proefde een beetje bij mezelf een beetje leedvermaak... toen dat kind later uitstekend functioneerde op een gewone school... Ja. en helemaal geen problemen kent in het leven en ik denk van... er zijn misschien ouders die nemen zo'n onderwijs wel serieus... en die pompen zo'n kind vol met tranquilizers ja, of zo. Ja, uitkijken. Vooruit Hanneke vooruitkijken. Hanneke Klaasens heeft ons gemaild. Dat is een moeder van een kind met een vorm van autisme. Die zegt lang niet alle kinderen met ADHD of autisme krijgen een rugzak. Ze krijgen wel betere begeleiding op school... omdat we daardoor het kind beter begrijpen. Door alle negatieve verhalen over het hebben van een etiket... hebben we op school te maken met ouders die hun kind niet laten onderzoeken... Ja, ja. omdat ze geen etiket willen. Ja. Maar zo'n kind heeft wel hulp nodig. Ja, precies. Dus daarom zei ik ook al in het begin het is heel heeft iets dubbels. Aan de ene kant is het belangrijk dat dingen onderkend worden en ook benoemd worden. En, uh, uh, dus ik ben niet zomaar tegen uh, uh, dat onderzoek en ook niet tegen een label. Maar wel als dat label dat kind gaat bepalen. Ja. En als er niet meer uh, uh, uh, ja, in vrijheid uh, naar dat kind gekeken kan worden. Goed, wij gaan naar onze dichter bij de dag vandaag is dat Alexis de Rode. Goedemiddag Alexis. Ja, goedemiddag. Af ja, zeer uiteenlopende onderwerpen voor jou om uit te kiezen. Ja, klopt. Wij gaan wij je luisteren. Ik het toch Ja, Heel goed. Het heet uh, Zinloos. De hele dag patat en brood. Geen fruit of appelschilletje, maar drie maal daags een pilletje. Zo ga je veel gezonder dood. De eredivisie voor voetbalvrouwen bestaat maar net. Dat is geen bezwaar. Het toplid AZ won elk jaar, maar wordt als beloning afgehouden. Nella Blokker offert zich op voor wietverslaafden van 18 jaar. Het komt wel goed, juf. Werkelijk waar. Maar nu ga ik eerst naar de koffieshop. Met ADHD ben je lichtelijk maf, maar daarmee ben je nog niet dom. Speciale begeleiding, och waarom, zo'n lastig etiket, dat knip je toch af. Het heeft geen zin, stop er toch mee. Vrouwendivisie, vitaminepillen, speciale aandacht voor kids met grillen. Het is wel zingeving, maar wat moet je daarmee? Dankjewel Alexis de Rode. Er wordt hier diep over nagedacht, over jouw gedicht. En wij zetten het op de website www.ditisdedag.nl. Een hartelijk woord van dank aan Sandra de Jong van de Consumentenbond... Johan Derksen van Voetbal International, Lella Blokker en Nienke Dijkstra. Na drie uur hebben we een reportage over kussen eerste hulp bij ongelukken. Ademt hij wel of ademt hij niet? Hij ademt niet. Dan ik mijn kind uh, twee keer over neus en mond. Nee, vijf keer. Heer goed, heer goed, heer goed, heer goed. Vijf keer. Nee. Twee keer toch? In principe twee keer. Dat wordt het steeds. Maar alleen de eerste keer is vijf keer. Oké. Okay. Dus daar heeft de hele groep gelijk in. Beurig. Dames en heren. Mensen die in de kinderopvang werken... moeten een diploma EHBO voor kinderen halen. De cursus is bij heel veel commerciële aanbieders te volgen. Maar wordt de kwaliteit wel voldoende gecontroleerd? Dat straks na het nieuwsoverzicht van 3 uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu De stemming van Nederland.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 Jongens, het is het weer piepje. 8.480 euro. Ha, ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Rutte wilde hier elk jaar 5% verhogen voor de zogenaamde scheefhuurders, maar een subsidie voor de rijken en de villa's laat hij intact. Dat vind ik pas scheef.